Joris Benitski met het NOS-journaal. Bij een autoongeluk in het Noord-Hollandse Annapallona... zijn drie doden gevallen. Twee anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in dezelfde auto. Het ongeluk gebeurde op een kruising in het dorp. Er waren volgens de politie geen andere auto's bij betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De steekpartij gistermiddag op Amsterdam Centraal... was mogelijk terrorisme, zegt de politie. Er wordt ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief... De verdachte stak volgens de politie willekeurig om zich heen. De twee slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis... maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een Afghaan van 19 jaar met een Duitse verblijfsvergunning. Hij werd bij zijn arrestatie neergeschoten... ligt in het ziekenhuis en is verhoord. VVD'er Janine Hennis verlaat de Tweede Kamer. Ze gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak... als speciaal gezant en als leider van de VN-missie... Hennis was minister van Defensie in het Tweede Kabinet Rutte. Ze trad vorig jaar af na een kritisch rapport over een fataal ongeluk in Mali. Daarbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. Hennis is de tweede VVD-prominent die deze week vertrekt uit de Tweede Kamer. Donderdag liet kamerlid Hand ten Broeke weten op te stappen... na wat hij noemde een ongelijkwaardige relatie met een fractiemedewerkster in 2013... Het aantal gevallen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Chili is veel groter dan gedacht. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat er inmiddels 119 onderzoeken lopen. Een paar weken geleden ging het nog om 38 zaken. Onder de verdachten zijn priesters, diakens en bischoppen. Het weer het koelt vannacht af tot een graad of 7 en er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Overdag veel zon, het wordt ongeveer 21 graden. En morgen, zondag, kan het 25 graden worden. Dit was Ten Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. En met poking tussen de lichaamsbanden. Ah, en dan zitten we hier.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 I need I just wanna be po